Renske van der Zalm met het NOS Journaal. Topturnsters die jarenlang te maken hebben gehad... met lichamelijk, psychisch en emotioneel geweld... moeten ieder 5000 euro tegemoetkoming krijgen. Dat staat in een advies van een commissie... die in opdracht van sportkoppel NOC-NSF bekeek... hoe de turnsters moeten worden gecompenseerd. Het advies wordt morgen officieel gepresenteerd. De verwachting is dat NOC-NSF en de Turnbond de aanbevelingen overnemen.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 Het Rode Kruis ziekenhuis in Beverwijk is aan het begin van de avond getroffen door een ICT-storing. Daardoor kunnen er vannacht geen patiënten worden opgenomen. Het ziekenhuis was een paar uur lang niet telefonisch en digitaal te bereiken. De grootste problemen lijken inmiddels te zijn opgelost. Maar voor de zekerheid is er toch een opnamestop tot morgenochtend. De oorzaak van de storing is nog niet bekend. De Britse regering heeft het vrouwelijke, be vrouwelijke belofteteam van de Afghaanse voetbalbond asiel aangeboden. De 35 meisjes tussen de 13 en 19 jaar zitten sinds de machtsovername door de Taliban in Pakistan. Eerder vluchtte het Afghaanse nationale vrouwenelftal al naar Australië en de junioren zitten in Portugal.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 Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zom, TZ. Zandvoort een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht. went over time no more because in this world of color the brightest picture is plugged right into your wall and maybe there's a million people singing shoeshine blues to knowing that they've ever met before and indifference is a drug that i see people buy at the local store local store you you, you think a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 Jouw keuze ZFM. Yay! Want de zon schijnt. Dus pak je radio. radio. Ben naar Frans. En zet hem op 106.9. Zie je vijf. 24 uur per dag. Hete zomer. You're a real flight. Go.